Klusterbommen spatten op de grond uiteen in de honderden kleine bommen en maken daarmee veel slachtoffers. Ze zijn door meer dan honderd landen verboden. Misrata is de enige stad in het westen van Libië die in de handen is van de opstandelingen. Jordaanse agenten hebben meer dan honderd mensen opgepakt. die lid zouden zijn van een radicale moslimbeweging. Volgens de veiligheidsdienst zat de groep achter het geweld van gisteren. Daarbij raakten tientallen mensen gewond, onder wie zo'n veertig agenten. Zes van hen zouden met messen zijn gestoken. Het geweld begon op zo'n 20 kilometer van de hoofdstad Amman. De politie in Jordanië heeft inmiddels 50 verdachten vrijgelaten. De rest zit nog vast. In de Servische hoofdstad Belgrado zijn duizenden mensen de straat opgegaan... om te demonstreren tegen de regering. Ze beschuldigen de premier en zijn ministers van corruptie... en veel Serviërs zijn de vriendjespolitiek zat. Een paar weken geleden gingen al zo'n 50.000 mensen de straat op... om tegen de regering te betogen. Vandaag zouden het er net zoveel zijn...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 AWB verkeersinformatie files op de A1 amsterdam amersfoort in beide richtingen bij Muiden 3 kilometer. En richting Amsterdam bij Soest 3 kilometer. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Roosteren 8 kilometer. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwouden 6 kilometer. Op de A 6 richting Muiden bij almere Zand een file van 4 kilometer A58 bergen op zoom Vlissingen bij de Vlakentunnel 6 kilometer.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 Prikkelende Engelse muziek bij Asko Schoonberg op 28 april in het muziekgebouw aan het ei. Donderdagavondserie Proms. Kijk op ascounberg.nl. .no. Goed nieuws voor voetbalfans met digitale televisie van Ziggo. Sport 1 Live is zenden van de maand. Dus de hele maand april gratis Europees topvoetbal. Met deze zaterdag El Clasico. Real Madrid, Barcelona. Live. 10 uur, kanaal 13. En waar kijk jij? Thuis of uit? Ga naar thuisofuit.tv en plan deze voetbalmaand met je vrienden. Dit is Radio 1. Tros in bedrijf. Tineke Verburg en Peter Debie. Het is vier minuten over twee geweest. Welkom terug bij Tros in Bedrijf. Het programma op Radio 1 over ondernemend Nederland. Tot half drie gaan we het hebben over een gespreksthema Ondernemen in de ruimtevaart. Ja spannend onderwerp. Deze week was het 50 jaar geleden dat de eerste mens de ruimte inging. Dat was de Rus Yuri Gagarin. Het was ook de week waarin het Nederlandse bedrijf Space Expedition Curaçao een intentieverklaring tekende met het vliegveld van Curaçao om daar vandaan ruimtevluchten te gaan aanbieden aan particulieren. Commerciële initiatief in de ruimtevaartsector. Daar gaan we over praten met twee gasten: Geert Menenga van Dutch Space dat is het grootste ruimtevaartbedrijf in Nederland. En bovendien is hij bestuurslid van branchevereniging Ruimtevaart Spacenet. En naast hem zit Ben Drosten van Space Expedition Curaçao. Goedemiddag. Meneer Menning, ga even naar u. Uh, wat doet uw bedrijf Dutch Space? Wat, wat, wat doet dat precies? Uh, Dutch Space is uh, gevestigd in Leiden. Heeft ruim 200 mensen in dienst. En maakt eigenlijk dingen die... Uiteindelijk naar boven geschoten worden met een <laughs> raket. Noem er eens een paar. Dat kan bijvoorbeeld zijn de energievoorziening voor satellieten. Dus deze zonnepanelen. Maar dan wel zonnepanelen die uiteindelijk in de ruimte moeten functioneren. En die moeten tegen... en we bouwen ook mee aan de, aan de Europese raket Ariane... die vanaf Kourou gelanceerd wordt. Oké, okay, dat soort dingen. Dus ho hoeveel bedrijven in Nederland houden zich bezig met ruimtevaart? Nou, ik kan zeggen dat, dat de, de, de, de branchevereniging Space net ruim 20 leden heeft. Maar ja. als je uh, iedereen mee zou tellen die een heel klein beetje aan ruimtevaart doet... dan kom je misschien op 50 of 60 uh, partijen die daarin uh, staan. En het aantal mensen? Laten we zeggen uh, in totaal duizend mensen. Is dat daarmee een volwassen tak of is het eigenlijk ja mooi oh, dat ze dus, dit is dus op weg naar volwassenheid als we praten over <laughs> commercialisering maar het is natuurlijk een reden uh, klein maar fijn en, en serieus wat doen al die sport. bedrijven uh, daar zijn uh, verschillende uh, uh, soorten uh, partijen bij, uh, bedrijven, private bedrijven, zoals wij dat zijn. Maar ook uh, in, als we praten over Space Net, ook belangrijke kennisinstellingen in Nederland, zoals daar zijn uh, NLR, Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium of, uh, of TNO om een voorbeeld te geven. Ja, en, en ESA zit hier, de Euro European Space Agency, helpt dat om hier ook ruimtevaartkennis te te hebben, te houden, te ontwikkelen? Ja, enorm. Die had ik niet bij die getallen van daarnet geteld. De, ja. de, de grootste vestiging van ESA is Estek. Is in Noordwijk gevestigd. Ja. Daar werken 2500 hooggekwalificeerde mensen, internationaal. En dat is eigenlijk onze klant. Ja. En waar zijn wij nou specifiek in Nederland echt goed in... als het over ruimtevaart gaat? Nou, Nederland kan zich op een, op een paar gebieden uh, mondiaal uh, uh, meten met andere partijen. Uh, ik kan een heel aardig voorbeeld uh, noemen. Dat is uh, dat Nederland er goed in is om instrumenten te, te bouwen... die kijken uh, naar beneden kijken vanuit een satelliet naar de atmosfeer... en daarin uh, meten hoe het gaat met sporengassen. Lees bijvoorbeeld ozon. Ozon klinkt vast bekend, maar ook... Laten we zeggen uh, broeikasgassen, NO2. Uh, en en uh, daar zijn we zelfs op dit moment bezig in Nederland met een project genaamd Tropomie, uh, als opvolger van ook wel eerdere uh, instrumenten die al in, in een, een, een, een vijftal, zestal jaar geleden gebouwd zijn. Uh, die, die dat zal gaan doen ja, op mondiale dit... schaal. Het is grappig ja, dat u dat zegt, of, of dat het gaat over dingen waarmee we naar de aarde kijken. Want ruimtevaart is in onze beleving eigenlijk altijd iets geweest... waarbij we van de aarde naar de ruimte keken, naar planeten in de ruimte. Ja, bij, bij deze tak van sport, anders dan misschien deze week van uh, Ben is de jonge stroomperiode een beetje voorbij. Uh, we kijken uh, naar serieuze applicaties, serieuze maatschappelijke problemen... die met ruimtevaart uh, kunnen worden opgelost. En dat zal nog toenemen. in de Zoals schoenen, de ja. ozonlaag. Zoals de ozonlaag, ja. maar ook allerlei andere dingen. Daar kunnen we... nou, u hoorde de naam al, Ben Drosten, hij zit uh, naast u. Uh, in 2014 wordt het dankzij het bedrijf Space Expedition Curaçao... mogelijk om als particulier een ruimtevlucht te gaan maken. Dan nou, zijn we toch benieuwd uh, hoe dat in elkaar zit. Vertelt u eens. Ja. Uh, dat is helemaal uh, juist. Uh, misschien toch een aanvulling op de aankondiging. Uh, we hebben van de week niet zozeer een intentieverklaring met Curaçao getekend. Die was er al, die hebben we al, uh, eigenlijk uh -huh. al heel lang. Maar we hebben van de week, uh, uh, even zo belangrijk... een hele belangrijke intentieverklaring getekend... met de leverancier, ontwerper, leverancier van het ruimtevliegtuig... wat we gaan gebruiken. Want de financiering de is rond? Links. De links de, twee, hè? Even de, links. De, de financiering is, uh, is, is nog niet rond. Maar dat, uh, dat, dat, dat ziet er langzamerhand uh, stevig en goed uit... Uh, uh -huh. En het andere grote feit van de week was de aankondiging... van onze marketingorganisatie, de verkoop van de tickets. Nu hadden we er... U bent al aan het verkopen? Ja, Terwijl het ongeveer nog op de tekentafel ligt. Ja, maar onze grote, uh, uh, ja, sommigen zeggen concurrent... maar je kan toch wel een voorbeeld noemen, oh. Richard Branson. Het is leuk om je daarmee te meten. Ja. Die heeft al, uh, al, al jarenlang uh, verkoopt die tickets... voor een vlucht die hij nog moet gaan maken maar ja. de eerste vlucht. En ja. die heeft al 400 tickets verkocht... voor. Ja. Elk 200.000 dollar, we rekenen in dollars, even, ja. omdat op Curaçao de dollar ook de belangrijkste munt is. En um, wij verkopen zo'n 95.000. Ik heb begrepen dat u ze zo'n beetje uh, weggeeft. Want iedereen die in het, in het nieuws is geweest over zo'n ticket, dat was een bekende ja. Nederlander. Wij met zijn... als eerste Martin Schreuder geloof ik. En dan uh, mevrouw Terpstra ja. en noem ze maar op. En die krijgen van u een gratis kaartje. Wij zijn natuurlijk een onderneming. Uh, het is, uh, en een onderneming moet natuurlijk business maken en winst en grote omzet. Dit is trouwens heel grote uh, business gaat dit worden. Want wat is de grote trend? Dat is de commercialisering van ruimtevaarttransport. Tot nu toe kan je zeggen, alles wat omhoog gaat met raketten... Uh, is toch eigenlijk uh, wel overheid. Nou, en uh, we zien binnenkort dat daar veranderingen komt. De Space Shuttle gaat over enkele maanden voor de laatste keer de lucht in... We hebben de Amerikanen enkele jaren lang geen eigen transport... naar het ruimtevaartstation, dan zijn ze van de Russen afhankelijk. En je ziet in het Amerikaanse beleid langzamerhand... steeds meer plaats komen voor commerciële partijen. Nou, wij zijn typisch een commerciële partij. En dus bekende Nederlanders om als eerste daar naartoe te gaan. En uh, we hebben natuurlijk bekende Nederlanders... en ook bekende ja, Curaçaunas, laten we niet vergeten. Je hoort, hoort, het klinkt, klinkt een beetje jaloers, hè? Dat is natuurlijk ja, het... nou, ja, ja. ja. <laughs> uh, maar dit is marketing, heet dat, maar, geloof ik. Meneer Trosten, uh, wat, wat gaat u studenten? doen nou eigenlijk? Vertel. Ja, wat wij gaan, wat wij gaan doen, wij, er is een trend aan de gang en die heet de commercialisering van de ruimte. Dat heb ik net al gezegd. Ja. Dat, uh, daar, daar spelen we 100% op in. We gaan niet wachten tot het bewezen is. We gaan net zoals Richard Branson, uh, gaan wij die zelf, zijn wij de pioniers op dat gebied. Het opmerkelijke is dat deze technologie is Amerikaans technologie. Hier loopt Amerika helemaal voorop. Als je komt in Californië uh, iets noord van Los Angeles... dan heb je Mojave, dat noemen ze Mojave Spaceport. Dat zou je kunnen vergelijken met wat Silicon Valley is voor de IT... is dit voor de ruimtevaart. Wat dus doen daar, ze daar? Daar worden dus nieuwe ruimtevoertuigen ontworpen. Zoals in ons geval is het geen raket die omhoog gaat... maar het is een raketvliegtuig. Um... Hij wordt dus niet afgevuurd vanaf een Nee, je vuurt gaat van van horizontaal van de startbaan omhoog... En natuurlijk wel, met het ontsteken van je raketmotor gaat het razendsnel. En voor ja. je het weet ga je bijna verticaal omhoog. Maar je kan dus van de normale startbaan starten. We doen dat vanaf Curaçao op Hato, dat is het grote internationale vliegveld daar. Maar je kan het ook hier overal in Nederland doen. Oh. Alleen maar maar ik, hebben... ik neem aan dat je wel iets last krijgt met het geluid. Uh, je moet weten, als je bijna verticaal omhoog gaat dat het geluid uh, ook beperkt wordt, gaat naar beneden. En ja, het vliegveld zelf. En uh, je gaat dus niet over steden of wat dan ook heen. En je hebt heel veel water rond, uh, rond Curaçao. Geluid is niet een uh, grote factor. Maar we zijn natuurlijk wel heel erg uh, bewust van uh, geluid en ook uitstoot. Maar dus wat gaat u precies doen? Hoe hoog gaat u? We gaan tot 100 kilometer. Waarom 100 kilometer? Als je naar 100 kilometer gaat... dan mag je jezelf, degene die je meeneemt, mag je zeggen... die is in de ruimte geweest. Het is een wat arbitraire grens. De grens is 100 kilometer. Ja, het dat, dat is geen wet van medepers. maar algemeen wordt aangenomen... dat die lijn van 100 kilometer boven de aarde... dan ben je in de ruimte. Maar u moet weten dat is dus dat buiten de dampkring? Buiten, ja. De dampkring is maar heel dun. Dat is een hele dunne schil rond de aarde. Je kan het vergelijken met nog minder als een sinaasappelschil, een appelschil... Ja is eigenlijk maar 17, 18 kilometer hoog. Dan heb je geen zuurstof meer. Dan, dan ben je dus al met een vliegtuigmotor. Kom je al nergens meer? Dan heb je echt een raketmotor nodig. En wij gaan nog 100 kilometer. Dan ben je echt, echt in de ruimte. Het uitspansel is zwart om je heen. Je ziet wat, wat flonkerende sterren. Ja, het lijkt of ik er al geweest ben. Maar ja, nou, ik wou net vragen. Er zijn er 500-tal astronauten die dat beleefd hebben. En, de, en, en het uitzicht op de aarde en de kromming van de aarde. Iedereen zegt, het, het staat ook onze brochures buitenop, het is een live changing. En je bent gewichtsloos dus. En hoezo is het zwart? Je hebt toch een zonnetje? Ja, maar in de, in de, dat heeft alles te maken natuurlijk met dat de dampkring en de moleculen... en alles wat met weerkaatsing te maken heeft, neemt daar natuurlijk... het speelt nauwelijks een rol meer. Ja. Dus het wordt echt gitzwart om je heen. Maar je ziet wel die aarde, die spectaculaire aarde. En, je moet je en voor... die is verlicht. Ja, die is, die, die, die, althans, die is verlicht. Ja, natuurlijk. Als wij gaan vliegen, is die verlicht. Je zou het ook bij nacht kunnen doen en dan zie je de, de, de lichtjes. Maar wij willen natuurlijk het spectaculaire effect van, de, uh, van Curaçao, de, de Caribbean, uh, het zien van de van, uh, zuidkust van Amerika. En dit is een beetje uw eigen jongensdroom, nou, zo te dit horen? Is, nou, uh, wa, dit wat mee. is uw eigen achtergrond? U bent een ja, luchtvaart... Ik, uh, vanaf mijn, uh, 16 jaar heb ik mijn vliegbevet. Ik ben op 17e jaar naar de Kamer gegaan. Ik ben vlieger bij de Koninklijke Luchtmacht geweest. F-16 vlieger tot en met bevellen van de Koninklijke Luchtmacht. En daarna ben ik terechtgekomen in Delft in de lucht- en ruimtevaart. Dus ik heb, je kan wel zeggen, mijn hele leven is luchtvaart... en de laatste 10 jaar ook behoorlijk veel ruimtevaart... en nu 100% ruimtevaart. Kunt u ons eens uitleggen hoe u denkt 20.000 kaarten te verkopen? Want dat is uh, ja, de, de... niet weinig. Nee, maar het gaat om een stuk ongeveer, hè? in dollars. Ja, we hebben niet zelf gezegd, 20.000... dat is een marktonderzoek geweest door een bureau uit Washington, Amerika... En, uh uh, meerdere marktonderzoeken. En die gaan gewoon uit van wat hebben mensen daarvoor over. En daar komen die getallen als 20.000 de komende tien jaar vandaan. Wij rekenen zelf. Dat zijn dus de, de stinkend rijkste uh, ja, maar ik, uh, ik, ik heb al een paar keer gehaald van de week op de persconferentie. Inderdaad, het zijn mensen die uh, in het beginsel zijn. Mensen die natuurlijk wat geld over hebben. 100.000 dat... euro om een half maar, uurtje. Maar ik ken de nodige mensen die... Uh, een half uur, ja, 35 minuten. Maar ja. het is ook life changing. Ja. Maar <laughs> ik, ken de, ik ken de nodige dat mensen. Dat moet wel voor dat geld. Uh, ik noem maar weer de kunst, De rest van mij wel bekende luchtvaartkunst. Er is Leentje Linders uit Noord-Holland. En die is er gewoon voor aan het sparen. En ja. ik ken meer mensen die daarvoor. Die aan mag het dan het nog wel even doorschilderen. Zijn. Ja, de dollar is vrij gunstig ten opzichte van de euro, dus het is al minder afzien. <laughs> ja, het als 70 gaat om 100.000 dollar, ja. geloof ik. Hè? Ja. Ja. Maar wat nou het mooie is, want ik uh, ben blij dat ik hier met mijn vriend uh, Geert Menninger aan tafel zit. Uh, ik ken natuurlijk de ruimtevaart goed. Uh, Dutch Space is het grootste ruimtevaartbedrijf van Nederland. Een prachtige contracten maken zij. En ja, meneer Menninger, wilt u ook zelf zo'n vlucht gaan maken? Ah, uh, ik, uh, ik opteer niet uh, daarvoor. Nee? Nee. nee. En het is life-changing. Het is life-changing. En waarom bent u niet geïnteresseerd? Ik, ik, ik, ik ben niet zo gericht op dat punt. U vindt het te veel geld? Ik vind het er prachtig om mee bezig te zijn, maar ik hoef niet zelf omhoog. En ook niet als het goedkoop zou zijn, als het, als het, als het nee. 5000 euro zou. Nee. Meneer Drostak, nee. u benadrukt dat natuurlijk een beetje. En meneer zegt, zegt dat ook, life-changing, dat wil zeggen dat je als je inderdaad op een of andere manier vanuit die ruimte naar de aarde kijkt, dat dat kennelijk, en dat hoor je van veel astronauten, ja. als je ook al spreekt, zegt hij dat ja. ook, dat is inderdaad een sensatie die je leven verder verandert. Ik zal je nog Heeft u enig idee wat dat is? Ja, zeker. Ik ben natuurlijk zelf uh, niet zo hoog geweest met de F-16 tot 18 kilometer ongeveer. Dat, dat is ook al spectaculair natuurlijk. Uh, dat is heel mooi. Maar dit is nog, uh, nog veel, veel, veel mooier. En u uh, noemt de Okkels. Ik vind het mooi dat u dat nu even zegt. Want Wubbel Okkels is uh, natuurlijk een beroemde Nederlandse ruimtevaarder. Hij is vorig jaar gekozen tot de nummer 2 duurzame Nederlander van de top 100. Uh -huh. En dat is een prachtige uiting van dat mensen die in de ruimte zijn geweest... die krijgen een extra besef van de kwetsbaarheid van de aarde. Je ziet de aarde plotseling op een grote afstand. En je beseft dat dat kwetsbaar is. Dat moeten we Meer beschermen. Dan... Dus al die mensen, en ik durf je ook, wat men dan zegt, ja, al die rijke mensen, jullie gaan vervoeren. Al die mensen die je gaat voeren, die komen terug, zijn van overtuigd met dat extra besef. En dan heb je dus en ambassadeurs. Al het geld wat ze over hebben, gaan ze die aarde maar verbeteren. maar we doen natuurlijk veel meer. Wij gaan straks wetenschappelijk onderzoek in de ruimte doen met ons vliegtuig. En we gaan satellieten in de ruimte brengen. Ja, kunt u zich daar ook nog voor laten betalen? Ja, natuurlijk. Dat is, eh, ik, als u, waarom is kranen, een, deel, als, een deel van de financiering is dus dat u. ...dingen de ruimte in gaat brengen. Nou, gewoon dus dat kost geld natuurlijk, dat, gaat, dat, dat, dat moet je voor betalen. En da, daar gaan we winst uit maken. En omzet en straks weer een groter vliegtuig. Maar de reden dat de KLM... Uh, ...dat wij die relatie... ...waar we ongelooflijk erkendelijk zijn bij de KLM... ...met ons is aangegaan... ...is omdat de KLM ziet hier een hele duidelijke parallel... ...met de manier waarop de KLM in de vorige eeuw... ...gegroeid is. Ja. Van ook een passagier, van één passagier... ...een vluchtje boven Amsterdam, vervolgens naar Londen. En wat wij nu aan het doen zijn... Dit is echt de eeuw van de commercialisering... van het ruimtevaarttransport, zeg ik erbij. Want er zijn al veel satellieten die ja. ook privé of particulier zijn. En dat is gewoon de toekomst. Straks heel snel naar, naar Sydney ja. in twee uur. En je moet eens dus denken... Of milieuvriendelijk dat is, want je vliegt het grootste deel van je vlucht buiten, uh, buiten de Damkring. We gaan er dus zo dadelijk nog over verder praten. Ja. Onze verslaggever Misha Blok bezocht Isis in Delft. Dat is een bedrijf dat zich specialiseert in het maken van hele kleine satellieten. En ze sprak daar onder andere met Joost Elstak. Isis specialiseert zich in hele kleine satellieten. Dan moet je denken aan satellieten tussen de 1 en de 10, 15 kilo. En we verzorgen ook de lanceringen voor die satellieten... voor onszelf of voor onze klanten. En ook wat je uiteindelijk met die satellieten doet. Dus we verkopen ook de data en de gegevens... die met die satellieten uh, weer terug naar beneden komen. Dus het totaalplaatje, alles wat met die kleine satellieten te maken heeft. Wanneer heb je een satelliet nodig? Ja, veel mensen vragen dat. Uh, veel mensen kennen satellieten natuurlijk vanuit Apollo-tijdperk... dat allemaal op tv was. En uh, tegenwoordig vooral van die grote communicatiesatellieten... die gebruikt worden om het bericht heen en weer te sturen. Dus dat zijn een beetje de klassieke voorbeelden. Verder natuurlijk het weerbericht en uh, dingen als met het milieu... dat we de aarde in de gaten aan het houden zijn. Daar worden satellieten traditioneel heel veel voor gebruikt. En vanaf welke prijs heb ik een uh, kleine satelliet? Uh, dat hangt natuurlijk welke features je erbij wil. Maar dat, uh, als je hem gelanceerd in de ruimte wil... Nou, vanaf een half miljoen tot een miljoen ongeveer, zou ik zeggen. We zijn hier in een van de werkplaatsen en je ziet hier ook een van de structuren die we aan het maken zijn om een satelliet van te bouwen. Die satellietjes die wij maken zijn ongeveer 10 bij 10 bij 10 centimeter op zijn kleinst. En die blokjes kunnen we dan als het ware stapelen. Dus we staan hiernaast eentje die ongeveer zes van die blokjes groot is. Het ziet er eigenlijk uit als een soort computerkastje. Hè? Dat klopt. In essentie is het dat, is dat ook hetzelfde. Inderdaad. Dus hier gaan al die satellietonderdeeltjes in, al die elektronica die gaat erin. En dan plakken we de zonnepanelen op het buitenkant. En dan stoppen we in een grote container en die gaat op een raket en dan gaat die omhoog. Zo klinkt het net alsof ik het zelf zou kunnen maken. Ja, die indruk proberen we een beetje te wekken natuurlijk. Maar we proberen het wel zo, zo makkelijk mogelijk te houden. En ook heel modulair, zodat het dus heel makkelijk is om veel van die dingen te maken. En dit gaat dus de ruimte in? Uh, ja, dit gaat uiteindelijk de ruimte in. Hoeveel satellieten zijn er in de ruimte ongeveer? Duizenden. Dat hangt van de definitie ook een beetje af. En er zijn er heel veel operationeel op dit moment. Uh, het is behoorlijk druk daarboven. We lopen nu het elektronisch lab binnen. En hier wordt heel veel van de, van de elektronica uh, ontwikkeld. En daarna getest. Hier gebeurt het echte werk, zeggen we altijd. Het ziet er zo grappig uit. Er is een kast met een soort van tupperwerden in. Ja, met allemaal bakjes. Ja, het is heel belangrijk om heel georganiseerd te blijven. Al die bordjes lijken op meer op elkaar. Er komt heel veel papierwerk bij en snoertjes. Dat moet je allemaal bij elkaar houden. Ja. Dus dit is het geluid van een echte satelliet uit de ruimte. Ja, dit is het geluid van onze Delphi C3 satelliet, waarmee het allemaal begonnen is toen we nog studeerden. Die nu nog steeds in de ruimte rondgaat. En die klinkt zo als hij voorbij komt. Zo te horen gaat niet echt goed met hem. Nou, het gaat toch goed hoor. Het is, uh, het is een beetje een raar geluid, inderdaad, om aan te wennen. Maar uh, dit zijn gewoon berichten die naar beneden komen. En die uh, maken we gewoon hoorbaar op deze manier. En die moeten jullie dan weer ontcijferen? Ja, en die moeten we ontcijferen, inderdaad. En de echte diehards die kunnen aan dit geluid horen welke satelliet het is. Nou, we lopen nu naar de clean room. Dat is de kamer waar we de echte satelliet in elkaar zetten. Je hoort het geluid nu ook van de pompen. En die zorgen ervoor dat er altijd heel veel lucht in die kamer geblazen wordt. Heel veel schone lucht. Maar het is op een bepaalde manier natuurlijk hele kwetsbare elektronica die zo kapot kan. Die straks wel moet overleven in die hele ruige ruimte waar het heel warm en heel koud is. En waar heel veel straling is. Dus we willen niet dat een week voor de lancering iemand per ongeluk iets kapot maakt. Want dan ben je heel veel van huis. Nou, we zijn hier in een van onze mechanische lab. En Gerard is hier bezig om een shocktest te doen. Waar we dus naar kijken... Ja, als een satelliet gelanceerd wordt, wordt hij van de raket afgetrapt en er komt een hele klap bij kijken. En we willen zeker weten dat die, die klap overleeft. Dus hier simuleren we die schok en kijken of die systeem het overleven. Dit ziet eruit als een grote, grote mecano-constructie eigenlijk. Vroeger ook veel met mecano gespeeld. En technisch Lego, ja. Dat, uh, duidelijk. Het is wel heerlijk de, dat hij dat dan de hele dag mag doen hier. Helaas is het niet mijn enige bezigheid. En <lacht> nou, dan komt hij. Is hij nog heel? Ja hoor, uh, hij zit nog steeds dicht en dat is de, de hele bedoeling. Die kan de ruimte in? Ja. En dat was onze verslaggever Misha Blok in gesprek met Joost Elstak van ISIS in Delft. En hier in de studio praten we verder met Geert Meninga van... Dutch Space en Ben Drosten van Space Expedition Curaçao. Meneer Menega, uh, u hoort het verhaal van meneer Drosten. Ziet u er wat in? Is het levensvatbaar? Ik geloof er absoluut in. Dit, ja? uh, dit, uh, dit kan zo gebeuren. Dit is haalbaar. De technologieën die er... Uh, zijn, die er daarvoor nodig zijn, die zijn of al ontwikkeld... in de vliegtuigtechnologie of duidelijk in zicht. Het is natuurlijk geweldig dat, dat dit zo dicht bij de consumenten komt... deze vliegtuigen en, en ruimtevaarttechnologie. Daar kan, daar kan de, de, wat traditionele ruimtevaart misschien jaloers op zijn... maar omgekeerd is het zo dat, dat de ruimtevaart... Die, die dan de traditionele ruimtevaart genoemd wordt... eigenlijk ontzettend dicht bij de mensen staan al. Alhoewel we dat niet beseffen. Uh, we beseffen vaak niet dat, dat de weersverwachtingen... die we dagelijks op de tv zien... simpelweg van uh, weersatellieten komen in een, in, een, in een verre baan. Nou, dat snappen we, we volgens mij nog wel, hoor. Uh, maar dan houdt het wel bijna op. Maar dat ons verdere leven ook sterk bepaald wordt... door die, uh, door die televisie uh, door natuurlijk. Die, uh, satellieten, dat mag best misschien nog wel meer benadrukt worden. Ja. En als je dan zo naar de toekomst kijkt, dan denk ik uh, uh, net zo positief als uh, Ben Drosten, dat de, de ruimtevaart een, een, een sterk, laten we zeggen, business traject gaat in de komende tien jaar. Omdat er ongelooflijk veel nieuwe maatschappelijke applicaties zullen komen, die. Die kunnen we bijna nog niet verspreiden. Maar noemt u er eens één een waar u denkt? Nou, ik denk dat, ik denk dat er een, een, een sterke integratie zal zijn van, van navigatie en, en, en, en uh, telecommunicatie op handheld-apparaatjes. Uh, uh, die helemaal geïntegreerd zijn in, in het dagelijks leven. Zodan, veiligheid bijvoorbeeld. Veiligheid is een belangrijk item. Uh, als u, als Alles u, wordt gemonitord vanuit de ruimte. Als, als u ziet wat, uh, wat er op dit moment vanuit Europa, vanuit de niet alleen de Europese, European Space Agency, maar ook vanuit de Europese Commissie gedaan wordt... aan de ontwikkelingen van, van satellietsystemen die direct te maken hebben met onze veiligheid... met onze, de schoonheid van het milieu, de schoonheid van de atmosfeer... dan uh, verwacht ik daar heel veel van in de komende tien jaar. Kunt u even zeggen wat dit project, waar meneer Drosten mee bezig is, meegekomen is... betekent voor de bedrijven die u vertegenwoordigt? die die die die, die uh, laat zeggen vestigende aandacht uh, op op het op de relevantie van ruimtevaart. Maar krijgen die daar ook echt business uit? Nou, ik denk dat, dat we die business aan Ben Trost te laten... om mensen uh, via een vliegtuig naar boven te sturen. Alhoewel er ook wel andere bedrijven zijn uh, die je kennen... die daarmee bezig zijn met deze technologie. Ja, die business is... Een, uh, het bedrijf dat u net interviewde of dat bezoek bracht, uh, Isis... dat is een heel duidelijke connectie. We gaan straks ook kleine satellieten in de ruimte brengen. Nou, Isis is kleine satellieten, geweldig... Uh, gegroeid bedrijf in een paar jaar tijd. Hoe gaat jonge. u dan die satelliet in de ruimte brengen? Ja. Die hangt u achter het vliegtuig? <laughs> nou, u moet zich voorstellen, ja, het is jammer dat dit geen tv is, maar anders kon ik het u mooi laten zien. Bovenop die, ons, uh, ons voertuig, de links 2, zit als het ware, als je het heel populair zet, een soort van skirek, een, een container, een kanister. En daar kan je een klein satellietje meenemen tot 12 kilogram. Kan al heel veel tegenwoordig, die kleine satellieten, met een booster. Wat we dan doen op het moment dat wij in de opwaartse vlucht zijn, drie keer de geluidsnelheid ongeveer op een kilometer of 80, 90 hoogte, maken we die knister open en dan wordt dat wordt dat die booster, dat raketje met die kleine satelliet... wordt er uitgeduwd en die brengt hem dan naar een hoogte... van 500, 600 kilometer. En dat verwachten wij al niet in 2014... maar toch in 2016 wel te kunnen gaan doen. En er is een enorme vraag naar die kleine satellieten. En het bedrijf dat die satelliet gaat gebruiken... gaat u dan betalen doordat daar in een baan om de aarde te brengen? Bijvoorbeeld ISIS daar een voorbeeld van, maar Dutch Space natuurlijk ook. Want Dutch Space maakt zonnecellen. Die is daar de leder van van in de wereld. En ja, satellieten hebben nu eenmaal zonnecellen en energievoorziening nodig. En, en uh, Dutch Space is overigens veel meer dan alleen maar zonnecellen. Maar, is, is Dutch Space niet uh, vroeger uh, Fokker? Uh, uh, uh, vele jaren geleden was Dutch Space onderdeel van Fokker. Dat klopt helemaal. Yeah. Uh, dus jullie, Fokker... jullie luchtvaartkennis komt daar yeah. al vandaan? Die komt daar vandaan. Op dit moment is, is Dutch Space onderdeel overigens van Astrium, EADS Astrium. Dat is een, okay. een maar vergelijkbaar dus, heel groot Behalve die zonnecellen, bedrijf. Wat, wat doen jullie nog meer dan? Zoals ik daarnet zei, we, we, we participeren ook in de bouw van de Ariane-draagraket, de Europese draagraket. Ja. Dat is een, een ander voorbeeld. Van. Maar waarom bouwen jullie eigenlijk niet dat leuke vliegtuigje voor meneer Drosten? Nou ja, de, de Ariane-draagraket plaatst satellieten direct in een baan om de aarde. En het is een voorbeeld van meneer Drosten gaande passagiers omhoog en weer naar beneden. Mm -hmm. nou, wij bouwen zelf dus niet het vliegtuig. Hè? Je moet ons vergelijken met KLM. Die koopt zijn vliegtuig ook bij ja, Airbus of Boeing. En ze noemen het wel. Maar we hebben wel een hele nauwe relatie met die producenten... omdat we aan het begin van de markt zijn. En wij hebben voor hun heel erg belangrijk. Wat misschien over voor u wel... Um, uw, uw programma Tros in bedrijf van een prachtige naam is. En gaat, toch om, gaat het goed met Nederland? Nou, ik zal u een voorbeeld noemen waarom wij denken dat dit geweldig uh, gaat, gaat lopen. Wat Columbus in 1992 deed in Amerika ontdekte, heeft een enorme explosie gegeven in de, in de rijkdom van de wereld zoals we die vandaag kennen. Nog niet voldoende, maar wel kennen. Vervolgens de luchtvaart in de vorige eeuw, die heeft eigenlijk de globalisering, het, het makkelijk uh, bereiken van andere mensen in de wereld, contacten, communicatie en, en alles wat dat met zich meebrengt. En waar we nu voor staan is de gebruik van de ruimte. De aarde is eigenlijk te klein voor wat wij nu met z'n allen hier doen. Daar heb je de ruimte voor nodig om dat te kunnen monitoren, beheersen, te sturen. Want hoewel u nog moet beginnen met uw project, neem ik aan dat u al verder denkt. Wat is de volgende stap dan? Ja, de volgende stap is natuurlijk, en dan toch maar weer even de, K de, de, de, de KLM, is natuurlijk een pionier op het gebied van luchtvaart. De wat de KLM ziet is het long-range transport, snel, dus van hier naar... Andere kant van de aarde in, in, in, in twee uur. Uh, dat zal nog wel even duren. Dat, uh, tegenwoordig gaat alles sneller dan je denkt, maar ik schat zelf op zijn minst dat dat nog wel vijftien jaar zal nemen. En dan, dan gaan we absoluut. inderdaad, wat u net zei, in twee uur tijd uh, naar Sydney op 100 kilometer hoogte. Nee, dan ga je hoger. Dan ga je dus nog wat hoger. Dan ga je misschien naar, naar 200. Ja, 100 zou kunnen, maar uh, iets hoger liever. iets hoger. Maar je nog. maakt dan toch een flinke omweg, of niet? Nee hoor. Uh, kijk, als je eenmaal op die hoogte buiten de dampkring bent op een behoorlijke hoogte. Ja. Dan heb je helemaal geen weerstand. Er zijn eigenlijk, er is wel iets weerstand, maar zeg maar verwaarloosbaar. Dus als je eenmaal die vaart hebt, dan blijft die vaart erin ah. zitten. En je gaat maar door. Je hoeft je motor ah. niet aan te steken. Je gaat gewoon maar door. Ah. En, en, en je waar je naar beneden wil, ga je naar beneden. Hebben en die nog vrouw nog... kan nog steeds wel lekkere drankjes uit uh, serveren? Ja, ja, dat zal in onze links uh, ja. uh, nog een beetje lastig zijn. Maar uh, wat u voor ogen hebt, en wij ook, uh, ja hoor. Okay. En komen we nog op, uh, op Mars of uh, dat soort? Ja, dat... Ik ben, ook een, wel, ik ben er altijd wel enthousiast over, maar dat is te ver weg. Daar praat ik niet over. Nee, dat, uh, dat is voor, voor, voor anderen. Oké, okay, deze uitzending ging dus over commerciële initiatieven... in de, ruimte, de ruimtevaartsector. En dat zijn er dus velen. En daarover hebben we gesproken met Geert Menninga van Dutch Space. En u hoorde ook Ben Droster van Space Exhibition Curaçao. Gaat u lekker sparen? Nou, er is nog drie, vier jaar te wachten... Nee, 2014 is al behoorlijk snel. Oké, okay. ja. ja, dus tot drie jaar. Hartelijk dank in ieder geval voor uw komst. Informatie uit dit programma terug te vinden op onze website... www.trosinbedrijf.nl en op teletext pagina 257. Vragen of opmerkingen kunt u mailen naar inbedrijf.tros.nl. Zometeen opium, nu het nieuws. Radio 1, het NOS-journaal. In het winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan de Rijn... heeft het winkelend publiek spontaan een minuut stilte gehouden. Dat gebeurde om 12 uur. Ze herdachten de slachtoffers van de schietpartij van precies een week geleden. De politie hield vandaag een onderzoek in de vier grote winkelcentra in Alphen. Ze probeerden meer getuigen te vinden van de schietpartij. Op de Dam in Amsterdam is een manifestatie tegen kernenergie aan de gang. Er zijn zo'n duizend mensen op afgekomen. De manifestatie is een actie van onder meer GroenLinks, PvdA en Greenpeace. Troepen van de Libische leider Gaddafi hebben de rebellen in Misrata opnieuw bestookt. Er zouden honderd raketten op de stad zijn afgevuurd. Volgens artsen zijn er vele doden en gewonden. Eerder waren er berichten dat het leger in Misrata clusterbommen had ingezet. En een gaslek veroorzaakte problemen in de omgeving van Heusden in Brabant. Een boer heeft tijdens het ploegen een hoge druk transportleiding geraakt. Uit voorzorg hebben politie en brandweer de omgeving afgezet... En ook zijn een afslag van de A59 en de provinciale weg bij Heusden afgesloten. En dat is nieuws op dit moment. HWB verkeersinformatie: files op de A1 Amersfoort-Amsterdam bij Soest 3 kilometer. A2 Maastricht-Eindhoven bij Roosteren 8 kilometer. 4 kilometer op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwouden. Op de A6 richting Muiden bij Almere Zand 4 kilometer. Na een ongeluk op de A20 vanuit hoek van Holland naar Gouda bij Rotterdam Centrum, 2 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. Ook een ongeluk op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij Noorderloos. Dat zorgt voor 6 kilometer. Ook daar is de rechterrijstrook afgesloten. A58 Bergen op Zoom-Vlissingen bij de Vlakentunnel, 6 kilometer. Op de N207 bergambacht richting Lisse voor Hillegom een file van 5 kilometer. En dan nog een bericht van de spoorwegen. Want tussen Middelburg en Goes rijden geen treinen. De oorzaak is een aanrijding en de vertraging meer dan een uur. Dit is Radio 1. Avro. Dit is Opium. Goedemiddag. Ja, welkom bij Opium Live vanuit uh, Carré. Ik hoop tenminste dat u mij kunt uh, verstaan nu. Uh, dit is het cultuurmagazin van de Afro op uh, Radio 1 live vanuit Carré in Amsterdam. Het is vandaag Record Store Day na nou, onze gastenlijst ziet er ook uit als een plaatje. Uh, Job Gosch, die komt praten over zijn eerste speelfilm alle tijd. Kester Frederiks die portretteert het Keurkorps van Nederlandse acteurs in de Vrije Boek. Parie met buitenlandse boeken. Alex van Warmen om, uh, over uh, bij het kanaal naar links. Cornel Maas komt langs Tim Knol. Uh, de virtuele vitrine hebben we ook nog in de 80 seconden latent dichtend talent. Dat alles tot half vijf hier op Radio 1. Mag ik misschien aan de regie vragen om eventjes de afluistering uit te zetten... want ik hoor nu allerlei dingen die ik niet, niet moet horen volgens mij. Dat is beter, dankjewel. En zo dadelijk praat ik met uh, Maria Goos. Uh, die schreef OMI, een monoloog voor Nasreddin Tjaar. Zondag was de première, was de fijne première? Ja, was een hele fijne, ja. Zullen we het aan laten? eventjes? Praat ik straks verder. Want ik heb een andere gast nog aan de telefoon hangen waar ik even mee gepraat. Want bijna twee weken geleden werd de Chinese kunstenaar en dissident Ai Weiwei opgepakt. En sindsdien is niets meer van hem vernomen. Vorige week besteden we er al aandacht aan met enkele gasten hier aan de tafel. Maar toen moesten we na acht minuten de zender afstaan aan het Radio 1-journaal. Logisch, vanwege het drama in Alfa aan de Rijn. Maar Ai Weiwei zit inmiddels nog steeds vast. Dat blijft gelukkig niet onopgemerkt. En inmiddels is ook in de Tweede Kamer zorg uitgesproken over de manier waarop de Chinezen met kritische kunstenaars omgaan. Alexander Pechtold, goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Pechtold, u bent fractievoorzitter van de D66. U heeft Kamervragen gesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken... Rosenthal. Wat, wat is volgens u de betekenis van IWW in China? Ja, uh, het is in ieder geval iemand die voor buiten China... heel belangrijk is als uh, nou ja, een van de voorbeelden van, van kritiek op het regime. Uh, binnen China kan ik dat niet goed beoordelen... maar mm -hmm. dat het feit dat de Chinese overheid hem nu heeft opgepakt, uh, past toch wel in het plaatje wat je eigenlijk sinds februari ziet: dat steeds meer uh, Chinezen die uh, kritiek hebben uh, ja, uh, weer verdwijnen. Ja, ja. Uh, het zal ook te maken hebben met wat er in, in, uh, in Noord-Afrika, met de Arabische lente, gebeurt. Ja, u, u denkt dat de Chinese bang zijn dat die dat overslaat die, die uh, lente naar China zelf? Je ziet dat heel veel. Regimes die uh, in ieder geval minder democratisch zijn dan, uh, dan in West-Europa... op dit moment met argusogen kijken naar ja, uh, de ontwikkelingen in, uh, in Noord-Afrika. Ja, ja. uh, je ziet dat in Iran ook en je ziet het ook in China. Maar goed, wat verwacht u van de minister van Buitenlandse Zaken... van een klein land als Nederland? Uh, geen vingertje alleen... Maar vooral... Uh, Den Haag waarschuwt voor de laatste maal? Dat, dat Ja, niet. nee, dat, dat, dat, dat heeft weinig zin. Maar mm -hmm. Nederland is het enige land ter wereld... dat uh, rechtsorde, internationale rechtsorde ook in de grondwet heeft staan. En ik vind dat, uh, dat we daar ook werk moeten maken. In onze contacten die we met de Chinezen hebben. Ik zelf ben uh, uh, op dit moment voorzitter van uh, de Commissie Buitenlandse Zaken van de Kamer. En ik spreek veel met ambassadeurs. En als ik met ambassadeurs uit dit soort landen spreek... dan, uh, dan noem ik bijvoorbeeld ook... Uh, uh, dit soort casus, omdat ik het belangrijk vind dat men weet dat, uh, dat wij het zien en dat wij dat ook scherp in de gaten houden. Ja, U wilt dat de buitenlandse zaken in de contacten uh, met China in ieder geval uitspreekt dat wij bezorgd zijn en dat we vinden dat het anders moet? zijn En ook dat we uh, het onacceptabel vinden hmm. dat dit soort mensen eigenlijk zonder proces uh, verdwijnen. En dat daar ook verder geen ja. mensenrechtenorganisaties meer toegang toe hebben. Dat vind ik het belangrijkste. Kijk, als, er, als iemand van iets beschuldigd wordt in een ander land, ook al hebben wij daar misschien onze twijfels bij... dan dient ook daar de rechtsorde gewoon plaats te vinden. En met name de werkkampen in China zijn eigenlijk een manier om kritiek uh, zonder proces uh, te doen verdwijnen. Ja, dan gaat er in mei een, een handelsdelegatie naar China... Uh, geleid door minister uh, Verhagen van Economische Zaken. Uh, en in, ik weet dat in het najaar, in september... is Nederland ook nog hoofdgast op een uh, grote boekenmanifestatie uh, in Beijing. Vindt u dat uh, goede signalen om, om aan dat soort manifestaties mee te doen? En moeten we wel naar China in mei bijvoorbeeld? Ja, we moeten altijd de contacten openhouden. Uh, maar het zijn juist die momenten waar je uh, uh, ja, die je kan aangrijpen om, om, om, om, om je ongenoeg hierover uh, op, op een beschaafde manier, maar wel op een heldere manier, duidelijk te maken. Dus juist moeten we dit soort contacten in stand houden. Er is ook nog steeds de hoop dat er een, een Kamerdelegatie een keer een bezoek aan China gaat brengen dit ja. jaar. Maar ook dan vind ik dat je gewoon eerlijk moet zijn en de Chinezen moet laten weten dat wij, uh, dat wij zeker als het om kunstenaars gaat, mensen die, uh, die, die, die, die gebruik maken van het vrije woord, journalisten, dan gaan ze maar door, dat wij daar uh, ook, als, uh, als het geen Nederlanders zijn, toch voor opkomen. Maar we moeten heel voorzichtig opereren als ik het zo hoor. Nou ja, kijk, er dat, dat, dat, uh, is altijd een soort mix nodig. Je kan, heb ik zelf wel gemerkt, als je onder je ogen bijvoorbeeld met een ambassadeur spreekt of met een minister van een ander land, dan kan je best stevig zijn. Maar je moet, uh, ja, je, je, je, moet je momenten wel kiezen. En ik denk dat publieke aandacht ook belangrijk is. Uh, ik bedoel, dat het nu ook weer zijn naam van wij wij genoemd wordt, is alleen maar goed. Ja, goed. Heeft u de, de petitie al getekend ook? Het zal ik doen. Als we politicus heb ik andere mogelijkheden dan alleen om uh, um, petities te, uh, te tekenen. Maar ook dat doen we. Goed, ik dank u wel. Alexander Pechtold, fractievoorzitter ja, van D66 en voorzitter van de Commissie Buitenland van de Tweede Kamer. En op onze website opiumradio.nl kunt, kunt u die petitie tekenen waar ik het over had voor de vrijlating van ja. WW. Misschien gaat Maria Gauss ook wel tekenen, denk ik. Ja, ja? ja? ja. ja? oké. Okay. Ik praat zo met je over de voorstelling. Oemi, eerst uh, naar de muziek, want uh, de heren staan al uh, klaar. Allemaal heren, inderdaad. Uh, ze wilden hun al een nieuwe album noemen naar een vulkaan op IJsland. Maar ja, Eja, like You Cool viel af, want dat verkoop je niet. Dan verkoop je niks, dus werd het katla. Verder is er niks ijzigs aan hun muziek, hoor. Jiddische klanken met Balkan Beach en een snufje jazz... is het be beproefde recept al 15 jaar. Hier is de Amsterdam Klesmerband. <klaars> Yeah. Katla, het uh, titelnummer van uh, dit uh, album van Amsterdam Clasma Band. Ik geef even de namen, dan uh, kunt u dat checken. Of dat inderdaad klopt: Jasper de Beer, contrabass, backing vocals. Alec Opitzang, percussie. Gijs trompet. Joop van der Linden, trombone, percussie. Jan Vie van Stream, klarinet, backing vocals. Theo van Tol, akkordeon. Job Gijers, altsaxofoon, backing vocals. En bovendien woordvoerder van de band, want hij zit nu hier aan tafel. Ja, goedemiddag. Zo, dat is een binnenkomer, hè? Ai, ai, ai. Ja, ja, ja, ja. <lacht> zeg even over de naam van dat album, want ik, ik uh, maak er wel een grapje over. Over dat Eja van Jokul, die naam van die IJslandse vulkaan met die aswolk, ja. die kennen we allemaal. Ja. Was het in eerste instantie idee, idee ja. om. Maar eigenlijk heette het dus ook Aja Dus niemand, niemand spreekt hem eigenlijk echt goed uit. Nee, ja, ik heb, check het hier maar weer niet eventjes. Het maar... was eigenlijk dit nummer wat eerst zou heten en, ja. en toen heeft Theo het katla genoemd omdat het inderdaad uitspreekbaar was. Ja, ja. Heeft u dat en... nieuwe album van de Amsterdam Place Marband, nog iets? Dat was het niet geworden. Dat gaat niet worden. Nee, maar ik gaat laatst nog beter. En, maar, maar van waar IJsland eigenlijk? Want het klinkt zo Ja. De, ja uh, ik vermoed dat Theo op een gegeven moment dacht: van. Uh, ja, die vulkaan die. Uh, die verdient een, uh, een nummer in de Amsterdam Clashman bent. Daar zaten we vorig jaar. Uh, hadden we een toertje in, uh, in Oost-Europa. En ja. toen kwamen we, uh, zouden we uh, op Basel het vliegtuig nemen. Maar het vliegtuig ging niet. Ah, want het is gewoon de Eijagers Jeukel Jeukkel liet van zich horen. Moesten en toen? We... De trein? Nee, we hebben auto's gehuurd. Ze oh, ja, ja. allemaal terugbetaald door, door EasyJet. Door EasyJet. Ja. Dat is toch wel weer aardig. Dat valt wel ja. weer mee ja. van EasyJet. Ja. Ja. <laughs> Zeggen jullie, jullie uh, productiviteit is, is gigantisch. Want het is de negende CD in 15 jaar. Hè? Ja. waar? Sommige mensen doen er jaren over om een nieuw album te produceren. Maar bij jullie is dat... Je het dat je maal, lijkt het wel. Nou, um, om eerlijk te zijn valt het best wel mee. Want we spelen heel veel. En... Um... Ja, we hebben ze nu en dan wel eens twee of drie jaar geen cd gemaakt. Hmm. Doe maar. Ja, nee, ik weet niet. Som, soms voelt het alsof het heel lang duurt voordat we een nieuwe plaat maken. En, en ja, nu is het wat, dan wat sneller achter elkaar. Ja. Want de laatste was begin 2009 en nu dus begin 2011. Het, het is muziek, als je het hoort, het klinkt, het klinkt ontzettend simpel allemaal. Tegelijkertijd uh, de, de maatvoering, het, het, is, het, is, het is vrij gecompliceerd, hè? Uh, dat is niet aan mij om te zeggen. Nou, nee. ik vind maar het niet zo. Wat vind jij? Het klinkt, het klinkt simpel, maar het klinkt tegelijkertijd ook behoorlijk. Oh, ik vind het eigenlijk niet zo simpel nee? klinken. Zo nee. nee. nou, lekker van die van die Ik vind het wel heel erg fijn klinken, ja. maar ik denk niet als ik het hoor voor wat een simpele muziek. Nee. nee nou, het wisselt, het wisselt denk ik gewoon een beetje af tussen soms wat meer ingewikkelde dingen en ook wel toch gewoon lekkere simpele. Dingen die, men, die nou, iedereen begrijpt. Ik, nou, ik vind het geweldig dit ook. Ja, ja. En waar, waar komt de inspiratiebron voor van nieuwe, voor uh, nieuwe nummers vandaan? Is dat, is dat de Balkan vooral? Is dat Oost-Europa of, of ja, dat van zeker. veel dichterbij ook? Ja, nee, vooral uh, Balkan <coughs> Oost-Europa. Uh, ja, Blazersorkesten, uh, uh, strijkorkesten uit Roemenië en Macedonië. En is dat dat een en... kwestie van op internet uh, filmpjes bekijken of ga je daar langs? Maak je opnames? Hoe werkt dat? Uh, nou ja, of via internet kan je alles krijgen. Uh -huh. Ik bedoel, je, hoeft, je hoeft maar uh, te gaan zoeken. Maar daarnaast zijn er gewoon heel veel cd's. Als je naar, naar de platenwinkel gaat, uh, heel veel cd's te vinden met, met oude en nieuwe platen. Uh -huh. Merk je ook dat je geluid in de loop van, van zo'n 15 jaar dat het verandert? Of is het, wordt het een samenwerking die zo, uh, ja, dat je zo op elkaar raakt ingespeeld... dat het eigenlijk altijd nieuw klinkt wat je ook speelt? Of? Nou, dat van nieuw klinken... Uh, kijk, we, hebben, we zijn een zevenmansband, we hebben, we hebben de instrumenten die we hebben... en dus zullen we altijd wel ongeveer klinken zoals de Amsterdam Klesmerband... Het is alleen dat uh, de composities... Uh, nou, voor de plaat die we nu hebben gemaakt... Uh, zijn de composities uh, kernachtiger geworden. Dus ze, ze zijn nog meer op ons geschreven. We hebben allemaal, uh, alle zeven hebben we geschreven aan deze plaat. En uh, we hebben gewoon eigenlijk allemaal uh, echt geprobeerd... om de kern van de, van de band te vinden. Mm -hmm. En uh, wat dat betreft denk ik dat het dus wel vernieuwend is... maar vernieuwend naar onszelf toe. Van hoe krijgen we deze band zo goed mogelijk het podium op met het mooiste materiaal. In feite slijp je steeds aan dezelfde diamant. Maar het wordt steeds mooier eigenlijk. Want er wordt natuurlijk van verschillende kanten aan ons getrokken... of we wel niet met beats willen gaan werken. Of met de nieuwe André Hazes van Nederland, om zoiets te zeggen. De mensen die bij die gaan van... Wij gaan jou groot maken. Het is zo van... Oké, Amsterdam Klesmoment. Ja, jullie moeten wel zoveel concerten per jaar spelen. Wij willen natuurlijk ook een X aantal concerten per jaar spelen. En nou, hoe doe je dat? Hoe krijg je meer publiek? Enzovoort. Maar ja, we hebben gewoon gezegd van... nou, sorry, we gaan gewoon lekker ons eigen ding doen. Hmm. En juist gewoon nog beter wat we altijd al deden. En wel eens geëxperimenteerd met een beat eronder? Of, uh, ja, zeker. Ja, we hebben een, een plaat gemaakt in 2006... Dat die heet Amsterdam Classic Band Remixed. En die is de hele wereld over gegaan. Okay. Ja, tot uh, Australië en Zuid-Amerika aan toe worden... die. Uh, die stukken gedraaid op de dansvloer. Ja, dus uh, Tiesto die uh, draait af en toe... Uh, of... Dat weet ik niet. <laughs> of Armin van Buur, of dat soort mensen. Wie weet. Ja, wie ja. weet. Ja, ja. Goed, en no nog twee nummers straks? Ja. Heel, Heel fijn, We verheugen ons er nu al op. Dank je wel. Dank je wel, Job. De Amsterdam Klesmerband, Band. Ik noem nog even de, het album, de titel Katla... verkrijgbaar via de website Amsterdamklesmerband.com. En in de winkel, uh, live vanavond in Echo in Utrecht... en 24 april in het Beest in Goes... Meer informatie op onze site opium.avro.nl. Dank je wel, yes. En, uh, en uh, 29 april op de Nieuwmarkt. Meer. Oh, in de openlucht ook? Ja. Leuk. Dat ja. is leuk. Hoe ja. laat? Ik denk tien uur half elf s'avonds. Goed. Koninginnennacht. Ja, dat ben oh, ik Oh, natuurlijk. Dan ja, ja, ja. ben ik op de zeedijk ja. ja. Dan ben ik ergens anders. Maar goed. Uh, ja, muziek, straks weer. Dank je wel. Ja, steek je, je duim omhoog. Ja. Goed. Uh, Maria Goos, jij schreef voor de, de Nederlands-Marokkaanse acteur... Nasreddin Djar de lunchvoorstelling Umi. Uh, Nasreddin die vertelt het verhaal van zijn moeder, uh, Habiba... die vanuit Marokko naar Steenbergen verhuist. Maar hij vertelt ook zijn eigen verhaal, zijn worsteling... met zijn eigen culturele identiteit. En je kende Nasriddin, want hij speelde uh, in jouw familie-epos... de geschiedenis van de familie Avenir, althans, in deel 1 en 2. Ja, en toen hield het ineens hield het op. Toen, toen, toen hield het op, ja. Uh, ja hij had uh, grote problemen met, met de ontwikkeling van zijn uh, karakter Mohammed... in uh, deel 3 en 4. Uh -huh. Omdat hij dus uh, een aandeel had in het verduisteren... van het zwarte geld van de familie. Dat, dat, uh, daar had hij grote problemen mee, want hij had het gevoel dat hij daarmee... Zijn vader en zijn familie en eigenlijk heel Marokko verraden. Omdat hij een, een, een foute Marokkaan zou moeten ja, spelen, dat ja, idee. Ja. ja, en juist nu in deze tijd moeten we dat niet doen. Was zijn idee daarover. Hm. En uh, toen stapte hij eruit. Heb je dat eerder meegemaakt? Dat een acteur zegt van ja, sorry, leuk stuk, maar ik doe niet meer. Nee. Wat gaat er nee. dan door je heen? Wat, wat nou, uh, nou, zo, zo begint Oemi ook, hè, dan met, ja. met dat hij dit vertelt. Ja. De, dat daardoor de crisis werd uh, ingezet bij hem. En um, ja, hij stapte eruit. En wij hebben gezegd, nou, denk er, denk er diep over na. En alle, hij vertelt het in het begin van de voorstelling, ook alle familieleden van de familie Avenir gingen bellen van. Nas blijf erin en Jaap Spijkers, de regisseur, en ik ook. Maar uh, het was bij de lezing inderdaad al wel duizel, du duidelijk dat het, dat het hem zwaar viel. En uh, wij dachten, ja, neem de tijd en doe, de, doe wat je wil doen. Ja. Het heeft geen zin om erin te trekken. Het is, uh, maar ik realiseerde me wel, wat zit dit diep? Ja. En ik dacht, wat is nu? zijn probleem, of, of wat is nu zijn idee erover... en wat is door, door andere aspecten en andere ingegeven. Ja, dat wat, fascineerde me heel erg. Want het woord problematiek wil je niet in de mond nemen. Dat, hij, hij was erg verbaasd toen ik, ik had hem... Hij had mij gemaild, ik stap eruit. En ja. ik mailde hem terug, ja ik, dat was, daar was ik al bang voor. Ik zag het aan je gezicht tijdens de lezing. Um, en wie weet... Loyaliteit kan iets heel moois zijn, maar ook heel erg verstikkend. En wie weet kunnen we ooit hier iets over maken, over deze problematiek. En toen dacht hij, problematiek? Ik zit toch helemaal niet in een problematiek? Ja. Want dat was het begin van Oemi. Ja, want uh, toen heb je hem in feite aan het werk gezet, hè? Nou, toen uiteindelijk uh, is hij uh, toch weer teruggekomen in het stuk. En uh, heeft hij ook drie en vier gespeeld. En gelukkig is daar een tijd overheen gegaan... Toen we zeiden van is de tijd misschien nu rijp om daarover, om wat er toen gebeurde, hmm. omdat is, uh, om te kijken wat dat nou precies was. Wat zo... zie, zien we dan in feite, uh, uh, ik, ik heb het gezien, maar ik vraag ja. het toch, zien we in feite de, de, zijn, zijn zoektocht uh, of, of zijn de omslag die er gekomen is tussen 1 en 2 en 3 en 4. Dus op het moment dat hij ja, zijn de boodschap moed... teruggeeft, ja. zijn worsteling. Ja. En zijn moeder, in die omslag, dat hij het uiteindelijk wel gaat... doen speelt daar een grote rol in. En eigenlijk is het, dat hele proces is een zoektocht geworden naar zijn moeder. Wie is, wie is die vrouw eigenlijk? Hij, hij, toen zei ik, ja, nou, ik zou er graag over willen schrijven... maar ik ken jouw cultuur niet en ik ken jouw moeder niet. Ga dan maar interviewen. Dat heeft hij toen gedaan. Het zijn twee hele grote interviews geworden. En omdat het voor zijn werk was, was zij heel open. ja. Ze dacht, dit is goed voor mijn zoon, zijn carrière. En, dat, en, en zij heeft hem toen dingen verteld. Onder andere bijvoorbeeld, wat ook in de voorstelling zit, dat ze geen 60 is, maar 57. Uh, dat wist hij allemaal niet. Hij wist eigenlijk niks. Ja. Omdat zij de plaats heeft ingenomen van een zusje. Van een zusje, dood, wat zusje is. Ja. Ja, ja, ja. En, en uh, waar ze vandaan kwam. En, nou, en toen had ik, had ik die twee grote interviews. Toen had ik al heel veel mooi materiaal. En toen zei hij: ze, We gaan binnenkort papa mama en mijn zus en de hele familie... uit Steenberg en uit Rotterdam... Mm -hmm. naar ons grote huis in Oezda, in Marokko ga je mee? Zei ik, Zou dat mogen? Ja, tuurlijk. Ik zei, nou, dan is er een hotel in de buurt? Nee, niet in een hotel. Je komt bij ons in huis. Ja. Met de familie in ja. huis. Ja. Ik dacht, nou, dat zou ik nou niet zo gauw aan een buitenstaande aanbieden... om bij mij en mijn familie in het vakantiehuis te blijven tien dagen... Ik ben bang dat ik heel erg veel zou moeten uitleggen steeds. Maar hmm. hij was daar heel erg makkelijk in. En uh, toen gingen we met z'n allen daar naartoe. En dat was ook eigenlijk heel erg, verbazingwekkend, heel erg makkelijk. Was dat jouw eerste kennismaking met, met zijn moeder? Ja, met haar biba, ja. Hmm. Wat, wat is het voor vrouw? Het is een hele, hele lieve vrouw. Het is, uh, ja. Zij is daar in haar eigen omgeving. Ik had het eentje eerder meegemaakt uh, op de première van drie, van, uh, van drie en vier. Af en... Hier. Maar in haar eigen omgeving is ze veel meer een vrouw zoals ik. staan we in de keuken de boontjes te doppen... en zegt ze van, ik heb zo'n zo hekel aan deze keuken. Ik vind het een rotkeuken, weet je wel. Eigenlijk was ze tegen mij veel openhartiger dan tegen haar kinderen. Hoe komt dat? Ze, ja, omdat ze, ze wil haar kinderen niet belasten... met dat ze dat, ze dat huis, eh, dat tweede huis van hun vakantiehuizen... Hun eigenlijk ook wel een grote belasting vindt. Hmm. Want eigenlijk willen die kinderen daar helemaal niet naartoe. Nee, dat is de conclusie van het stuk, ja. De, de, de, de oem is een zoektocht naar zijn moeder geworden. En het huis, het, uh, de illusie dat, uh, van, van papa en mama Tjaar... dat ze daar ooit met z'n allen weer zouden gaan wonen in uh, Oezda... Die, uh, dat is een verloren illusie. En eigenlijk, dat vond ik heel treurig daar, die hele wijk. Het is een, een begraafplaats van de verloren illusie. Het staan allemaal tweede huizen waarvan je weet al die kinderbijsta. Al, elk, al het geld wat de kinderen ontzegd is... is die zijn nooit groot, groot op vakantie geweest. Want allemaal, we gaan terug. Met ja. z'n allen hier gaan we wonen. Het gebeurt helemaal niet. Honderden van die ja, grote huizen zonders, staan allemaal met de rolluiken omlaag. Ja. En je weet, binnen zijn drie badkamers en drie keukens. Allemaal gedacht, met onze kinderen en de kleinkinderen. Hier gaan we rusten en hier gaan onze kinderen een beetje voor ons zorgen. En het gebeurt niet. Ja. Maar dat vond ik zo treurig en dat... dat uh, nou, daar gaat het stuk ook een beetje over. Ja, ja. het is natuurlijk ook de, de, de, ja, de zoektocht naar, naar de moeder. Wie, wie, ja. wie is mijn moeder? Ja. Dat is ja. een thematiek die jou natuurlijk ontzettend aanspreekt. Want ja. Je hebt ooit uh, voor, je, voor, je, voor Marcel Musters en ja. jezelf dat Smoeders geschreven. Ja. Is, is het ook herkenbaar, zo'n zo moeder uit Brabant en een moeder uit Marokko? Uh, ja, nou ja, dat verbaast me eigenlijk het meeste van, van alles. Hij speelt het nu twee, uh, een week, geloof ik. En... Um, nou, de mensen zijn ontzettend geëmotioneerd, dat heb jij ook gezien, hè? Dat verbaast me zo, want het is zo'n specifiek verhaal, een Marokkaans verhaal... dat de mensen zo geëmotioneerd daardoor raken... Dat, dat wat dat nou precies is, weet ik nog niet... maar het is wel ontzettend fijn om te zien ja. dat het zo... Ja, ja. we, we kunnen het wel even laten horen. Het is leuk dat je daarover begint. Ik heb inderdaad bij de voorstelling die ik heb gezien, dat was voor de première... Uh, wat mensen geïnterviewd, uh, gevraagd wat ze van het stuk vonden. Oh, nee. Gaan we even naar luisteren? Het is echt een stuk om over na te denken vind ik heel, heel duidelijk eigenlijk, ja, hoe zit dat toch eigenlijk, al die buitenlanders en hoe ze zich hier moeten voelen, et cetera. Dat is een groot probleem voor hen. Voor ons vaak, juist inderdaad, eigenlijk het slechte, dat wij er ook een probleem van maken. En als je dit doet, ga je er echt over nadenken. Dat vind ik heel knap, hij geschreven. Het is echt de eerste reactie. Ik moest even mijn tranen wegdoen en toen zei hij, hey, het is leuk. Toen zei ik, dacht, ja, het is ook leuk, want ik heb zitten giechelen, maar ja. op het eind was ik echt een beetje. Ja, en de... ja. ja ik, ik heb ook stukje herkenbaarheid zo van, uh, heb ik mijn moeder wel gekend? En dan is dit ook nog eens een hele andere cultuur, dus dat is, uh, ja, ik vond het erg, erg fascinerend. Voor mij zat een mevrouw en toen ging hij een lied zingen, dat was vanwege de verjaardag, en dat zong zij mee. Dus dat was dus absoluut. Een, maar het is jammer dat ze weg is, want die had u moeten vragen. Ja, want well, dat was natuurlijk interessant geweest om te, om te weten... Wat, wat Marokkaanse vrouwen uh, hiervan vinden. Van, van ja. deze open uh, ja, je, je blootgeven aan, aan het Nederlands publiek ja. in feite. Ja. Uh, zijn, ze er al, zijn ze er al geweest? Meer dan die ene vrouw bij die voorstelling die ik heb gezien. Nou, de familie Tja was er in ieder geval. Ja, ja. wat vond zij ervan? Geweldig. Ja? Iedereen zat te huilen behalve Habiba. Die zat kaarsrecht en die zat stralend in de rondte te kijken: van ja, dit is mijn aandeel en dit is mijn verhaal. Ja, ja. En dat... we hoorden ook die reactie van die man die zegt: van ja, mijn eigen moeder ja. heb ik eigenlijk niet gekend. Dus het ja. is kennelijk toch wel iets, heeft het iets universeels? Ja, blijkbaar. Ja. Blijkbaar. Ja, dat vind ik erg mooi eraan. Hmm. Ja. ja. Krijgt dit een, een, een, een vervolg? Oh, dit... Ja. In die zin, uh, over anderhalf jaar gaat hij ermee toeren. Ja, dan ga je er ook een avondvoorstelling, want het is nu ja. een lunchvoorstelling. Ja, en ik heb zoveel mooi, mooi materiaal eruit moeten halen, helaas. Maar dat, uh, dan wordt de voorstelling een kwartiertje langer... en dan wordt het een avondvoorstelling. Hm. En dan uh, vind ik heel erg fijn dat hij, dus, dat hij het land ingaat gaan we eerst rustig aan opbouwen, kleine zaaltjes, middenzaal. Misschien als het allemaal goed gaat, een grote zaal. Maar je moet heel rustig aan. Oké, okay. zou zich ook prima lenen voor televisie, denk ik. Nee. Heb ik ook over zitten denken, ja. Want bij smoeder is die registratie is, is goed gelukt. Ja. Ik dacht, dat zou misschien wel leuk zijn als je dan, als je die. Hè, daar zaten interviews met. met uh, ouders Met kinderen die hun ouders hebben ja. verloren. Ik dacht, het zou mooi zijn als je zo'nzelfde constructie met Marokkaanse mensen voorafgaande aan het stuk zou. Uh... moet ik ze over praten. Ja, ja, het ja dat ja, ja, ja, dat, dat zou goed zijn. Want die ja. heeft destijds die registratie ja. van zijn Moeders' gedaan. Ja, ja, ja, ja. mooi. Uh, uh, verder tv-drama, ga je dan nog doen binnenkort? Ja, nou, volgend vol. jaar. Ja. Had ja? je niet verwacht. Nee, ja, nee dat is natuurlijk niet verwacht. verwacht. <laughs> Nee, want het was, allemaal, het was een moeizame weg uh, om een uh, comedy van de grond uh, te krijgen. Die heb ik samen met Peter Blok geschreven. Wij vonden hem buitengewoon grappig zelf. Uh, maar het uh, mediafonds die dacht daar anders over. En toen zijn we in verweer gegaan. En toen uh, zijn we nou, in ieder geval twee keer in verweer gegaan. Geen geld gekregen. Toen zei Bart Reumer, de netcoördinator... Ja. Ik vind het zo leuk. Ik uh, trek mijn eigen portemonneetje open. We gaan het maken. Goed, nou dat is een mooi vooruitzicht. Er ja. is al mooi drama op het dit met Adam en Eva bijvoorbeeld. Ja. Maar leuk dat er nog meer komt. Goed, uh, dankjewel. Uh, lunchvoorstelling Oemi. Te zien tot en met zondag 24 april in Bellevue in Amsterdam. En volgende week extra voorstelling om drie uur en dus na, uh, 2012 najaar ja. in het theater. Ja. Gereciseerd overigens ook door Kirsten Frerings voor NRC. Jij was, ja. jij was heel uh, enthousiast, hè? Ik vond het ongelooflijk mooi. Ja, dat was ook weer een aanwinst voor het... Uh... Aanwinst. Uh, nou ja, ja heel mooi. Het, het is zo'n soort satelliet van uh, familie Avenir. Ja. Er ja. gebeurt iets binnen, repetitieproces, ja. en dat wordt een nieuwe voorstelling. Ja. ja. Is dat de recensie? Ja, ik heb hem hier. Glans glansende voorstelling sterren. als OEMI, een belangrijk, belangwekkende aanwinst. Ja. Niet alleen voor de oeuvre van Maria Goos, ook voor het Nederlandse toneel. Mm, ik absoluut. praat straks met jou over je boek, met interviews met acteurs. Na het journaal van drie uur, tot ja. straks. AVRO.